Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. VVD's theatergezelschappen houden en een aantal orkesten tegemoet komen. Vandaag presenteren ze daar moties over tijdens het cultuurdebat in de Tweede Kamer. Ze vinden dat het Friese theatergezelschap Triater moet blijven bestaan. En de Opera Zuid, vier regionale orkesten en het Rotterdams Filharmonisch Orkest en het Residentie Orkest... krijgen als het aan hun licht meer geld dan het kabinet wil.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 In de Randstad staan files op de A2 Den Bosch naar Utrecht. Tussen afwit Everingen en knooppunt Everingen 4 kilometer. A4 richting Amsterdam. Bij Sotterwouderdorp 3 kilometer. En op de A7 richting Zandam 4 kilometer. Tussen Purmerend Noord en de afwit Weide Wormer. A8 richting Amsterdam 2 kilometer van knooppunt Koenplein. En op de A13 naar Den Haag, 2 kilometer bij de afwit Berkenroodreis. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Knoopend, Gorkum en Hangsveld Giesendam, 3 kilometer. En verderop richting Europort bij Knoopend, Vaanplein, 2. A20 naar Gouda, bij Rotterdam, Prins Alexander, 2. En verderop 3 kilometer bij Moordrecht. Andere kant op richting Hoek van der Land, 3 kilometer bij Rotterdam Centrum. A27 Breda naar Utrecht bij Lexmond, 2 kilometer. En verderop is bij Houten de spitsstrook nog steeds afgesloten. Dat komt door kapotte camera's. Op de A28 in de richting Utrecht, tussen Knoop het Hoeflaak en Amersfoort, daar staat de file van 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BN'er? Nee?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 Am um, I happy? I'm happy. 6.9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomer is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 Ik met je. Ik Con te è un gioco, un misto tra trego e rivoluzione. Credo sia una buona occasione con questa magia di Natale. Per ricordarti quanto sei speciale. Tre contraddizioni e i tuoi difetti. Io cerco ancora di volerti Perdono, su quel che è fatto è fatto, io però chiedo. S'ha regalato il mio sorriso, io ti porgo una rosa. questa amicizia nuova pace pacifica. Lo che so come sono, infatti chiedo perdono. Su quel che è fatto è fatto, io però chiedo. Scusa. Guanno sorriso, sono ti pergunare cosa su questa amicizia nuova pace sì no perdono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 verdolm. Zeker het beste dat je sorriso, ik heb je gevraagd een ander te zijn. Op is het. Want ik weet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 Je Dan ik even twee haren Moet je Come on shake your hier, ik do if conga, no you can't control yourself any longer you're not sure if you're not sure if you're not sure if you're not sure if op 106.9. 106.9. Yeah. Zfm. ZFM. 24 uur per dag. Eet de zomer.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 Als het dood een huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart van, en al liefst uit Londen. Van de wereld weet ik niets.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 Met het prachtigste verhaal oh, God wat is er lief Gisteren, Gisteren Hij is aan Ik mis je er zoen Vandaag Braag Een kattenbel Want er is zoveel te doen En morgen als de post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 again okay.